Dooral negens met het NOS journaal. De KNVB denkt dat bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen in september de stadiontribunes voor 20 tot 40 procent bezet kunnen worden. Verder staat er in het coronaprotocol dat de voetbalbond heeft opgesteld dat fans van uitspelende clubs voorlopig niet welkom zijn. Het bezettingspercentage op de tribunes is afhankelijk van welke supporters er komen. Mensen uit één huishouden en kinderen onder de 18 hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. De KVB weet nog niet hoe het spreekoren- en zangverbod moet worden gehandhaafd. De man die vorig jaar in een trouwstoet in Rotterdam een agent bewusteloos sloeg... is veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daarna moet hij in een kliniek worden behandeld. De politieman had de overlastgevende stoet stopgezet. Toen hij een bruiloftsganger arresteerde, kreeg de agent een klap waarvan hij nog steeds last heeft. Tijdens de rechtszaak had de agent felle kritiek op de familie van de dader. Hij vroeg zich af welke mensen iemand hulpeloos laten liggen om te gaan feestvieren. Er zijn deze week alsnog drie jongeren opgepakt voor extreem vuurwerkgeweld tijdens de jaarwisseling in Breda. In mei melden zich al twee jongeren die met zwaar vuurwerk de politie aanvielen in een woonwijk. De nieuwe arrestanten zijn 14 tot 18 jaar. Tijdens de jaarwisseling kwam de politie af op zo'n 20 jongeren... die een mobiele beveiligingscamera in de Bredaarse woonwijk Hoge Vucht aan het vernielen waren. Uit camerabeelden zou blijken dat de agenten gericht werden aangevallen. In Slovenië is een houten standbeeld van de Amerikaanse first lady Melania Trump in brand gestoken. Het beeld stond vlak bij haar geboortedorp... en was een soort karikatuur van de presidentsvrouw in een blauwe jurk. Waarom het beeld in brand is gestoken is niet duidelijk, maar het gebeurde op 4 juli, de nationale feestdag van Amerika. Kunstenaar Brad Downey, die het beeld met een kettingzaag maakte, heeft aangifte gedaan. Het weer, regenachtig. Geleidelijk wordt het in het zuiden en midden van het land droog. In het zuidoosten kan even de zon doorbreken. Dan wordt het 20 tot 23 graden. In het noorden blijft het regenen bij hooguit 18 graden. Morgen veel wind en regen. In het weekend droger en vaker zon. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de... Met nu ZFM Lunchroom. De jingles lopen een beetje door elkaar, maar de muziek is nog steeds aanwezig. Hier is Uptime Funk. Tot zo in ZFM Lunchroom tweede uur.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 Uptown town fuck you up, Uptown town fuck you up, come on, dance, jump on it, if you suck it and flown it, if you freak dead and own it, don't break about come show me Come, on, dance, jump on it, if you've sexy, and flown it On a Saturday night and we in the spot Don't believe it, just watch, come on Uptown. funk up. Nee, Uptown Funk van Bruno Mars en Mark Ronson hoorden u hier als opener van het tweede uur van 7 Lunchroom. Altijd een beetje swingend de uitzending weer binnenkomen na het nieuws, zo'n beetje. Lucie is er ook nog steeds uh, gezellig bij. Jawel, jawel. Ik ben niet dus, weg. Uh, Nee, We zijn er nog steeds uh, hier op dezelfde plek uh, vanuit de studio van ZFM Zandvoort. ZFM Lunchroom, het tweede uur. Met uh, nog meer nieuws uit uh, Zandvoort en de regio natuurlijk. Uh, straks alles over de 3D-printer, die voedselprint uh, in het uh, Spaarne Gasthuis in uh, Haarlem. Dat hoort, uh, zijn we erg benieuwd. Daar ben ik uh, heel nieuwsgierig naar, want dat wil ik wel... Uh, als dat, het... Uh, uh, ik als dat maar te eten is, of niet? Ja, dus uh, hebben we hebben ook hele grappige vormpjes. Maar ja, we gaan het straks uh, allemaal zien en uh, horen ook. Uh, zien ook? Uh, van Mag de, de NA Nieuws. Ja, alleen horen natuurlijk, want het is radio. <laughs> hè? Um, en uh, ja, verder natuurlijk nog de lekkerste muziek. We hebben het weer ook nog. Uh, misschien brengt dat wat uh, mooier nieuws. Maar daar hebben wachten we, ook... we mee tot laatst. Anders pest het heel uitzending, denk ja, ik. Ja, we doen denk ik halverwege zoiets. <laughs> een beetje. Laten we dat, dat maar uh, doen. Of heel onverwachts. Gewoon ineens. Uh, nee, ja. oké. Okay. Um, inderdaad, dat, straks dat nog. En uh, we bespreken ook nog een uh, bijzondere artiest die uh, deze week uh, helaas is te komen te overlijden. Namelijk de componiste Enjo Morricone. En daar... Uh, Besteden we straks ook nog even uh, aandacht aan. Want uh, zijn werk is uh, nog steeds uh, natuurlijk uh, hartstikke mooi. Ja, zijn belangrijkste. Uh, laten we straks ook nog wat van horen. En inderdaad, uh, belangrijk... Uh, zijn belangrijkste uh, nummer, tenminste wat ik weet, is uh, Once Upon a Time in the West. Dat is een heel mooi nummer. Ja, zeker. Maar goed, die straks. Inderdaad. Uh, wat uh, ook nog een heel mooi nummer is, is van uh, Ruth B. <laughs> Het nummer Last Boy. Was time I was alone. Nowhere to go and no place to call home My only friend was the man in the moon And even sometimes he would go away too Then one night as I closed my eyes I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile Told me he wanted to talk for a while, he said Peter Pan, that's what they call me, I promise they'll never be lonely, and ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan, and when we're both like me and lost boys like me are free he sprinkled me in pixie dust and told me to believe believe in him and believe in me together we will fly away in a cloud of green to your beautiful destiny as we soared above the town that never loved me i realized i finally had a family soon enough we reach neverland peacefully my feet hit the sand and it Me, and lost boys like me are free Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling Even Captain Hook, you are my perfect storybook Neverland, I love you so You are now my home, sweet home forever A lost boy at last Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling Even Captain Hook, you are my perfect storybook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 Dat, u hoorde Ruth B. met het nummer Last Boy. Een uh, prachtig nummer als je het mij vraagt. Uh, een nummer uitgebracht in 2015. En ook onder meer uh, genomineerd geweest voor de Juno Award. Voor uh, Songwriter of the Year. En uh, ja, dat uh, verdien je ook wel met uh, zo'n mooi nummer. In ieder geval, als je het mij vraagt. <laughs> dan uh, gaan we even door naar het uh, volgende item. Namelijk, ja, Lucy wacht er natuurlijk al op. De 3D geprinte uh, voedsel uh, in, uh, in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. En uh, ja, daar hebben we wel een uh, interessant item over van de Enna Nieuws uh, klaarstaan. Want in het Spaarnegasthuis in Haarlem wordt sinds enkele maanden voedsel bereid met een 3D-printer. De maaltijden zijn onder meer bedoeld voor zieke kinderen die moeite hebben met het eten van groenten. en voor patiënten met kou- en slikproblemen. Ja, hoe dat nou uh, allemaal in werking gaat, uh, daar heeft Enna Nieuws een item over gemaakt. En uh, daar gaan we even naar luisteren. En ondertussen uh, zal ik uh, Lucie ook wat. Uh, Plaatjes laten zien van hoe het eten er dan uitziet. Maar we gaan in ieder geval even luisteren naar uh, het item van Enne Nieuws. over de, de, uh, de 3D-voedselprinters in het Spaarnegasthuis in Haarlem. In het Spaarnegasthuis wordt tegenwoordig voedsel klaargemaakt met een 3D-printer. Ik ben nu een pompoenvormpje aan het maken. Uh, dit is een roomboter met omelet. Als mensen dit eten, is dit dan gewoon een. Uh... Tussendoortje, of is dit een tussendoortje? Uh... Ja, een tussendoorhapje als extraatje voor extra eiwitten. Thalisa is de kok en kookt normaal gesproken voor zo'n 350 mensen tegelijk. Maar sinds een half jaar bereidt ze ook hapjes met deze 3D printer voor enkele patiënten die moeite hebben met eten. Nou, het is een idee wat is ontstaan van uh, mensen in het, in het, die in het ziekenhuis liggen, het enige leuke wat er voor gebeurt is eten, dus hoe kunnen we nou van het eten echt een feestje maken? Nou, dat kan dus met deze printer. Met gepureerd voedsel worden de leukste vormen gemaakt. Maar niet alle soorten voedsel zijn geschikt voor de naald waar het doorheen moet. Broccoli kan je wel heel, ver, uh, heel fijn malen. Maar bijvoorbeeld bietjes, er blijven altijd kleine stukjes zitten. En dat kan niet af en toe door de naald heen. Dus je bent wel altijd aan het testen. Welke we groenten doen het bijvoorbeeld heel goed in deze? Worteltjes. Want dat kan je echt, heel, echt helemaal fijn koken. En waardoor het echt helemaal uh, fijn krijgt. De geprinte hapjes zijn een uitkomst voor kinderen en patiënten met kou- en slikproblemen. Als iemand van de geriatriet dus dat is de afdeling waar voornamelijk ouderen liggen, die krijgen dan eigenlijk een babyhapje zeg maar, als avondeten. Alleen in hun brein hè, doet dat natuurlijk wat met ze. En als wij nu die voedselprinter gebruiken en we doen dan een wortelpuree terugprinten als worteltje, dan hebben ze opeens dat worteltje weer op hun bed liggen. Of op hun bord liggen. En op het moment dat zij dat worteltje weer zien... zijn wij ervan overtuigd dat dat iets met hen doet. En dat ze dan weer zin krijgen om te eten. Thalisa, die normaal gesproken in de keuken blijft... gaat met het uitdelen van de 3D-hapjes mee naar de afdeling. En daar krijgt ze uitsluitend positieve reacties op het eten. Ze vinden het heel grappig dat een worteltje in een kikker verandert. <lacht> dus dat vinden ze wel grappig. Ja, en hoe is het voor jou, zeg maar, om dat mee te maken? dat jij Leuk, want je ziet kinderen best wel ziek. En dus, dus het maakt toch weer een beetje hun dag leuk. Dus dat is wel echt leuk om te zien. Ja, en uh, u hoorde inderdaad het uitdoen van Anna Nieuws... over de 3D-printers in het Spaarne Gasthuis in uh, Haarlem. En uh, ja, Lucia zit er fascinerend uh, naar te kijken, nog uh, naar die beelden. Ja, ik... Het uh... is toch wel interessant. Het is, het is wel uh, dat je denkt van... Hmm? Ja, hoe werkt dat dan precies, ja, maar inderdaad... Uh... Uh... In allerlei uh, leuke nou, er wordt een, een, een, een kikker geprint gewoon, maar dat is dan met voedsel. Ja, ja. En dan ja. ziet het er heel leuk uit. En dan zullen die kinderen dat inderdaad gaan eten. Ja, ik vind het niet eens zo uh, vreemd. Het kan. Het, ja, ja ik, zie, ik zie het filmpje op uh, NH Niels. Ja. Haarlem. En dan... Uh, ja. ja, grappig. Ja, hartstikke het is heel hartstikke grappig. interessant. Inderdaad, ja, het ziekenhuis heeft natuurlijk... Uh, ...ook ambities uh, om in de toekomst op grotere schaal voedsel te gaan printen. Uh, ja, al zullen er dan wel een flink aantal printers moeten worden aangeschaft. In ieder geval erbij. Uh, uh, wij gaan even weer naar muziek. Groetnieuw nummer van uh, DigiDex. Gelukkig ben ik niet de enige.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 Gelukkig ben ik niet de enige die het niet begrijpt. Misschien ben ik al net als Soms ben ik erg. Het...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 Ja, gelukkig ben ik niet de enige, ook hier uh, in de studio. Want ik uh, presenteer het programma natuurlijk niet alleen. Samen met uh, Lucie. Gezellig. Al een aantal donderdagen gaat dat uh, hartstikke uh, goed en uh, gezellig. Fijne samenwerking. Nu hoorde Diggy Dex met het nummer Gelukkig. Gelukkig, uh, gelukkig ben ik niet uh, de enige. Diggy Dex uit een, uh, uit een gloednieuwe album. En uh, ja, ik vind het een lekker nummer. Dus uh, dan uh, draaien we natuurlijk, zoals ik net al zei. Uh, Lucie, wat is er nog uh, meer gebeurd uh, de afgelopen. Tijd of wat gaat er komen in Zandvoort? Uh, ik heb uh, uh, nog een nieuwtje voor, het, uh, uh, voor een expositie in het Pluspunt. Een uh, bekende Zandvoortse kunstenaar... heeft uh, aan Pluspunt diverse schitterende schilderijen gedoneerd. De opbrengst van deze prachtige werken... komen te goede aan de vrijwilligers van Pluspunt. Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk... om de schilderijen live te komen bewonderen... Maar daar is een oplossing voor bedacht. Hier kunt u alle schilderijen bekijken. En staat er eentje bij die uw hart heeft gestolen... dan kunt u erop bieden en er de trotse eigenaar van worden. Ja, je kunt dus de schilderijen op de website van Pluspunt bekijken. Ja, ja. en je kunt bieden per e-mail. Oké. Okay. En uh, ja, wat voor schilderijen zien we zoal in dat rijtje staan? Uh, het zijn best wel moderne schilderijen. Uh, ik... Ik pik er even eentje uit of ik hem... Ja, die bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, die, ja ik vind, het zijn allemaal uh, vrouwen. Het lijken een beetje mannequins met uh, een driehoekjurk aan. Het ziet er heel, ook heel, uit. heel kunstig. Uh, is het is echt een beetje moderne kunst, vind ik het wel. Oké. Okay. En uh, die kan je dus natuurlijk ook uh, meer uit die lijst uh, bekijken op de website van Pluspunt in ieder geval. Ja. En uh, dan hadden we nog een uh, gelukkige winnaar. Van de, de Hoe heet het, van het Holland Casino? Ja, we hebben een gelukkige winnaar. De, een een, een, een grote uh, poker jackpot. Uh, valt in casino ha Zandvoort maandagavond 6 juli. Is in het casino zandvoort. Uh, de Ultimate Texas Hold'em Pokertafel, de mega jackpot gevonden. Nou, dat moet wel een bedrag zijn met zo'n naam. <laughs> uh, nou. 94.000 euro, Echt waar? volgens mij. Ja, ja, ja. Netto, hè? Oh, ja, dus, uh, ik zie erbij. het. Een vast gast won door zijn deelname aan het spel, inclusief jackpot, met een straight flush van ruiten 5, 6, 7, 8 en 9. Hij won ruim 94.000 euro netto. Nou, dat is uh, nogal een bedrag. Ja, daar kom, je, daar kom je de coro coronatijd wel mee door. <laughs> ja. <laughs> ja, hij heeft in ieder geval een goed uh, gokje gewaagd, maar het is een vaste klant. Dus dat betekent waarschijnlijk dat hij het geld ook weer terug kan geven. Eh? Nou, ja, dat zou ja, zomaar zo kunnen. Of hij denkt van nou, ik ben, uh, ben ik klaar ben nu. Ik ben binnen, ik hoef niet meer. Nou ja, hij liep daarna wel naar buiten, denk ik. Dus hij was niet meer binnen. En met een uh, grote ja. glimlach. Ja, inderdaad, ja. ja. Um, gefeliciteerd ermee. Ja, inderdaad. Gefeliciteerd. En inderdaad, de casino manager was er ook erg uh, verrast door. Omdat ze natuurlijk uh, ja, net pas open waren weer een week. Ja. En dan nu al zo'n grote prijs uh, ja, onderweg. we Dus weg ze waren geven. er ook wel blij mee. Ja, inderdaad. En uh, we kunnen ook weer bellen naar de Belbus. Als het goed is, uh, in Zandvoort. Ja, want de uh, Belbus uh, gaat, uh, rijdt weer sinds uh, in... Uh, Jullie juli gaat hier weer rijden op maandag tot en met zaterdag. En we mogen meerdere mensen tegelijk vervoeren. Het dragen van een mondkapje is nu wel verplicht. Maar uh, ja. dat is logisch. Dat is ja. alle openbaar vervoer. Uh, de chauffeur kan nog niet helpen met in- en uitstappen. Bel wel voor het maken van een afspraak. Naar met, met 023 5740 Oké, okay, en uh, ja, dat is hartstikke goed in ieder geval dat die plusdiensten ook weer voor uh, meerdere mensen beschikbaar gaat worden. Want dat is wel iets wat we hebben gemist, denk ik, uh, ja, dat de afgelopen ik, maanden. Ja. Ja. Uh, ik heb nog een nieuwtje over de afvalcontainers. Ja, je moet er altijd nieuws bij hebben dat je beter kan weggooien. Nee, oké. Okay. Uh, de, du de Duobak, die vele inwoners van Zandvoort de afgelopen weken hebben gekregen, lijkt nu al een succes volgens de afvalcoach van het bedrijf Spaarne Landen. Die het afval ophaalt, reageren de meeste gebruikers erg enthousiast en maken er ook een spel van om zo goed mogelijk afval te scheiden. Het chippen van de restafvalcontainer heeft wat meer voeten in de aarde. Er schijnen nog zeer oude containers in omloop te zijn, ouder dan 1994, die niet gechipt zijn. Deze voldoen niet meer en zullen binnenkort vervangen worden voor een nieuw exemplaar. De desbetreffende bewoners worden hierover uh, uiteraard middels een brief spoedig geïnformeerd. Heb jij ook al zo'n uh, deal? Ja, bak? hij zat meteen vol. Zat meteen, ja, hij is wel iets kleiner hè. Of zeg maar, ja, de, je hebt dan zo'n gescheiden de, de, rechts het plastic ja, en links het nee, papier. Nee, uh, links het uh, karton en rechts het plastic. Ja, wel, wel goed doen hè. Ja, daar precies. Ik moest even denken. En uh, wat, wat mag er nog meer bij het plastic? Ook de drinkpakken, de blikjes. Ja, ja, dat mag er ook allemaal in. Ja. Dus, uh, nou, in ieder geval het is een maar, gro groot succes ook bij jou. Ja, ik vind het alleen... Uh, het, het neemt wel een groot stuk van je tuin in nu, hoor, die drinkpakken. Ik ja, ja. vind het uh, wel een dingetje. Maar... Er was als het goed is altijd al een grijs bak, een groen bak ja. en een papierbak. Of had jij die dan niet nee, Die nog? had ik dan weer net niet. Okay, dus ja, aange... dan is er inderdaad wel iets wat erbij komt meteen. Zo'n groot ding. Ja, maar ja, goed. Het zijn uh, drie bakken die je nu in de tuin hebt staan. Ja. En die grijze is het ergst. Oh als ja. Als het mooi weer is en je gooit je huisvuil erin... Dan is die, wordt die echt uh, geen fijne, fijne bak om in de tuin te hebben. Dus ik, uh, <laughs> geen echt... fijne geur vooral, denk ik waar. Je om uh, doet. Nou, de geur valt dan nog mee, maar het is gewoon echt. Niet, ja, vind Misschien geen ook overzicht. een keer aan vernieuwing toe. Ja. Gewoon <laughs> okay. maar de, de in container geval, uh, onder uh, de grond. Gewoon. Dus uh, schijt uw afval. Hoe? En uh, scheid uw afval met EI. Uh, en dan, ja, oké, okay, scheidt scheid uw afval. Elke kilo telt natuurlijk de afvalcampagne van de gemeente. Uh, we gaan even naar muziek. Ja, laat Hier we is Casus met het uh, nummer Teach Me How To Dance With You. Ook vandaag en morgen valt van tijd tot tijd regen. Maar later op vrijdag trekt de regen naar het oosten weg en breekt in de middag de zon geregeld door. Wel kunnen dan nog enkele buien voorkomen die de temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. In het weekend knapt het weer weer aardig op. Er komt meer ruimte voor de zon, maar vooral zaterdag is nog kans op buien. Zondag blijft het dan weer droog. De temperatuur stijgt zaterdag naar 19 en zondag naar 20 graden. Volgende week is het prima weer. De temperatuur stijgt dagelijks naar waarde rond 22 en 23 graden. De wind houdt zich rustig en het is droog met een mix van wolken en zon. Kortom, de tweede vakantieweek voor onze regio ziet er stukken beter uit. Voor een uitgebreid weerbericht voor Nederland verwijs ik graag naar collega's van Weer Online. Dat was het weer. Zie je het voor? Ja, dat uh, was het weerbericht, uh, voorgelezen door Lucie natuurlijk. Uh, ja, dat belooft veel goed uh, met die temperaturen, in ieder geval het komend weekend. Ja, het, gaat het, bl in de... het blijft Zit... in ieder geval droog, toch? Het ziet er beter uit ziet er iets beter uit dan nu, want uh, ja, het weer van vandaag kan wel een zonnetje gebruiken als ik zo naar buiten kijk. Um, ik heb nog een opmerkelijk nieuwtje, namelijk over een gebarentolk waarnaar uh, waarschijnlijk of misschien wel een sluis in Amuiden gaat vernoemd worden. De grootste sluis ter wereld wordt misschien wel vernoemd naar de gebarentolk Irma Sluis. De gemeente Velsen en Rijkswaterstaat hebben de Nederlanders gevraagd om mee te denken over de naam voor het enorme bouwwerk. Onder de bijna 500 suggesties die nu zijn ontvangen, wordt de naam Irma Sluis opvallend vaak genoemd. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. En uh, ja. Dan wordt het de Irma Sluis Sluis. De Irma Sluis Sluis, ja. Dat, uh, nou, het is in ieder geval mooi gewaar, toch? Jawel, maar er zijn er nog meer. Hè? Er zijn nog meer. Uh, de, er is ook een uh, knipoog naar uh, de Booty muk feest. Dan zou de Sluis muk feest sluisface... Gaan gaan hoe Hoe heet hij dan? <slui> de Muk Sluisfeest. Oké, okay, dat is ook al een tongbreker in ieder geval. <laughs> nou, dat ging, het ging me aardig af, dacht ik. Ja, ja, ja. Nee, dat gaat sowieso prima. Maar uh, ja, hij, de, de, de, de, het is de grootste zeesluis ter wereld. Oké. Okay. Hij wordt uh, 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. En de eerste schepen moeten begin 2022 gebruik gaan maken van deze doorgang. Ja, en uh, mocht je nou een gloednieuwe suggestie... of gewoon nog een keer die uh, naam van Irma Sluis willen inzenden... Uh, naar de naamgevingscommissie, dat kan nog tot en met 4 augustus. En zij stellen daarna een lijst met maximaal 100 mogelijke uh, mogelijkheden samen. Maximaal 100 vind ik alsnog wel veel. Maximaal 100 mogelijkheden gaan ze dan op een lijst zetten. Die wordt voorgelegd aan het bewonersoverleg ja. van de gemeente. En uiteindelijk blijven er vijf namen over... waar het college van burgemeester en wethouders van Velsen... uiteindelijk een keuze kan worden gemaakt. En dan inderdaad de grootste zeesluis ter wereld. En misschien heet hij straks wel uh, Irma Sluis. sluis. Ik, ik vind het een mooi gebaar. Zometeen heet hij de, de, de, de hete sluis, Irma Sluis. Wat zal, wat zal het gebaar zijn voor de uh, sluis? Een, een, een handgebaar, ja, iets met de handen, ja, ja dat is vaak zo, hè? bij een dove ja. talk. Ja, ja. oké. Okay. Um, tot zover uh, denk ik uh, dit item. <laughs> slaat <weer nergens> op. <laughs> dit slaat echt nergens op inderdaad, maar in ieder geval mocht het naar de gebarentalk uh, Irma Sluis worden vernoemd, is het in ieder geval een mooi gebaar als dat uh, ja, ik ben wordt voor. gedaan. In ieder geval, uh, ja, dat, uh, wij zijn voor uh, Irma Sluis. Maar ja, bied je dan ook niet weer te veel aandacht? Of vindt die vrouw dat wel leuk, denk je? Uiteindelijk vindt ze het wel leuk. Ja, het is, het is niet zomaar een sluis. Maar het gaat de boeken in als de grootste oh, te, zeesluis uh, ter wereld. Maar ze deed het toch ook heel groot? Ja, ze, ja, ja. Heel, en uh, ook van groot belang. Want ik denk dat we nu onmisbaar is bij uh, elke ja, persconferentie. Dus de Irma Sluisluis. De Irma Sluisluis in Velsum. Wie weet uh, straks uh, echt een feit. Uh, wij vinden het in ieder geval een mooi gebaar. Uh, wij gaan weer even naar muziek van uh, Philip Phillips. Ook weer zo'n mooie naam. Hier is nummer Gone Gone Gone. When life leaves you high and dry. I'll be at your door tonight if you need help. If you need help. I'll show Down the city lights I'll lie, cheat, I'll beg and bribe To make you well To make you well When enemies are at your door I'll carry you away from more If you need help If you need help Your hope dangling by a string I'll share in your suffering To make you well To make you well Give me reasons to believe. And I will do it for you. For you, baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, for you, you will never sleep alone. I'll love you long after you go, and long after you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need. What do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me. So I will do it for After you're gone, gone, gone, you're my backbone, you're my cornerstone, you're my crutch when my legs stop moving, you're my head start, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed, like a drum baby don't stop beating, like a drum baby don't stop beating. Gone, gone, gone. Van Philip Phillips hier bij Set uh, Lunchroom. Nou ja, wij zijn nog lang niet weg. Wij blijven nog wel eventjes. Uh, in ieder geval om uh, deze hele bijzondere artiest. Uh, te bespreken namelijk Enio Morricone, als ik het goed uitspreek... overleed in de nacht van, uh, van 5 op 6 juli in een ziekenhuis in Rome. De componist zou enkele dagen voor zijn overlijden in het ziekenhuis zijn opgenomen... Dat hij, nadat hij door een val zijn uh, dijbeen brak. Morricone werd 91 jaar oud en wordt in uh, besloten kring begraven. De Italiaanse componist, geboren op 10 november 1928... wordt wereldwijd gezien als een van de meeste legendarische filmcomponisten aller tijden. En uh, ja, Lucie jij uh, kent vast ook wel zijn uh, mooie muziek die jij maakte. Ja, de, het bekendste nummer wat ik weet is uh, van uh, Once Upon a Time in the West. Ja, inderdaad, uh, ook uh, van natuurlijk de film uh, dan hè? Ja. En uh, ja, in ieder geval, uh, dat nummer, uh, Once Upon a Time in the West, uh, het is alleen maar muziek. Maar uh, ja, dat is wat hij maakt. En dat is wat hij uh, wat hij zo ongelooflijk uh, mooi deed. En uh, daar gaan we even ja, maar naar maar luisteren. Hij heeft heel veel mooie nummers gemaakt trouwens. Mm -hmm. ZFM Lunchroom van uh, Enio Morricone. Dus het nummer uit uh, Once Upon a Time in the West. En uh, ja, het blijft mooi. Ja, ja, het uh, is een heel mooi nummer. Uh, ja, zeker uh, om uh, nooit te vergeten. Hij maakte ook uh, natuurlijk nog de soundtracks uh, voor films als The Good, The Bad en The Ugly. En een uh, touch ook nog. De muzikant werd gedurende zijn carrière overladen met prijzen. Waaronder twee Oscars, drie Golden Globes... Vier Grammy Awards en zes BAFTA Awards. Uh, dat allemaal voor uh, zijn mooie werk. De bedoel je? De Ja, ik zit met de Franse naam in mijn hoofd. Dat ja. heb ik al vaker. Maar um, in ieder geval dat. Uh, ja, vele prijzen ook gewonnen. Maar ja, dat uh, is ook uh, uh, terecht natuurlijk bij al het mooiste wat hij ja. heeft kunnen maken. In uh, zijn lange carrière die nog uh, lang wordt herinnerd, denk ik zomaar. En uh, ik heb hierna nu nog een nummer klaarstaan... Gewoon omdat dat in een mooie overgang is naar John Legend, het nummer All of Me. En dan een bijzondere uitvoering, namelijk met, u hoort hem al, begeleiding van de viool door Lindsey Sterling. Hier is All of Me. What would I do without your smart mouth?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 John Legend en uh, onder muzikale begeleiding van Lindsay Sterling met de viool. Ik uh, had toch van plan om dit nummer te draaien, maar toen kwam ik deze versie dus tegen met de viool. En dat maakt het nummer toch wel nog mooier eigenlijk. De hè. viool deed het. Ja, de, die, viool, die viool deed het hem inderdaad. Uh, wat het hem ook deed is het uh, recept wat je klaar hebt staan. Ja, want we kunnen ook weer lekker eten op de donderdag. Ja, ik heb even lopen zoeken. Ik denk van, uh, ik wil een lekker recept. Maar ja, dit is... Een beetje winters, maar dat komt ook wel door. Dat klopt ook wel een beetje met het weer. Ik heb een, uh, een, een, een winterse stoofschotel met een uh, Italiaans tintje. Aha, ben ja. benieuwd. Wat ja. zit er allemaal in? Er zitten tien kleine cocktailuitjes, of twee grote uien mag ook, in stukjes. Drie teentjes knoflook, fijn gehakt. Eén winterwortel, 100 gram spekblokjes. Één courgette in stukken. één eetlepel olijfolie. 250 gram champignons, 600 gram sucadelappen, 70 gram tomatenpuree, 1 eetlepel bal balsamico-azijn. Ja, balsamico. Goed zo, dankjewel. De, dank klemtoon. De ja. klemtoon weer verkeerd. 250 uh, milliliter runderbouillon, 100 milliliter rode wijn Aha. en een halve eetlepel... Italiaanse kruiden. Is dat dan het Italiaanse tintje? Dat is vandaag? het Italiaanse tintje. Ah. Maar de rode wijn mag er ook, denk ik, wel Italiaans zijn. Ja. En de azijntand ook wel zijn. Goed, in ieder geval. En dan heb je als materiaal een braadpan of stoofpan. Dan gaat de, de bereiding gaat als volgt. Hak de champignons en de wortels in stukjes of schijfjes. Verhit een klein beetje olijfolie in een braadpan. En bak het vlees rondom bruin. Voeg de knoflook, spek, ui en wortel toe en bak vijf minuten. Schep daarna de champignons erdoor en bak deze nog even mee. Roer de tomatenpuree door het mengsel en voeg daarna de wijn en de bouillon erbij. Roer goed door en voeg dan de balsamico azijn en Italiaanse kruiden toe. Breng aan de kook en laat daarna ongeveer 2,5 uur je stoven. Voeg tien minuten voordat het gerecht klaar is... de stukken couchet toe... en lekker met rijst of polenta. Dus wel opschieten... dan redden we het nog net. Om het uh, even te maken thuis. Om het even en dan, te uh, maken. dan eet smakelijk inderdaad. Ja, kan je twee dagen eten. Oké, okay, dus uh, je hebt meteen uh, genoeg voor twee dagen. Ja, dan, uh, heb je morgen lekker niks Nou, mee. lekker inderdaad, uh, winterse maaltijd. U kunt het recept terugvinden... op leukerecepten.nl oh, Ja. Oké, okay. nou we, we gaan aan de slag. Eet smakelijk. Ja. Wow. En uh, hopelijk wordt het eten net zo formidabel als dit nummer: stroomaai. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, bébé.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 Met natuurlijk nog uh, als uh, leuke uh, afsluiting de balsamico-azijn uh, van uh, Lucie. Met het lekkere uh, Italiaanse stoofpot die we vanavond allemaal gaan eten. Uh, Laat dit... even weten of je gesmaakt heeft, hè? Ja, zeker. Dat, uh, inderdaad. Dit was uh, ZFM Lunchroom voor vandaag. ZFM Zand voor het verlopen nog wel even door. Vanavond tussen... 8 en 10 uur is uh, leuk om te noemen. Zit Jaap Koper hier met de splinternieuwe Alternative FM. En dan voor het eerst weer ook live optredens... Uh, hier in de studio van ZFM Zandvoort. Dus uh, dat wordt uh, hartstikke leuk. Oh. Natuurlijk met de coronatijd heeft dat even stilgelegen... maar de, het uh, oude format wordt weer helemaal opgepakt... met uh, live optredens dus uh, van de artiesten. Dus het uh, gaat weer helemaal leuk worden. Het gaat, gaat weer helemaal los hier uh, straks tussen uh, 8 en 10... Uh, voor nu wens ik u nog een hele fijne dag toe. Lucie ook weer bedankt voor de ja, leuke ja, ja, uitzending. Dankjewel, Leander. En, uh, <laughs> uh, ik zie jou volgende week donderdag nog een keer, toch? Nee, ik heb nu, nu heb je ik vakantie. Heb, Nu heb je vakantie alweer. Ja, ik heb alleen, uh, hoe heet het? Ik doe morgenochtend nog even een uitzending tussen 10 en 12. Dan ben, heeft u mijn stemgeluid uh, ook weer te horen. Twee uurtjes. Ja. Gezellig. Dus uh, dat ik ben gaan we naar dinsdag dan weer met Jan, met Jan en donderdag inderdaad. met uh, een verrassing. met een, met een uh, hele ja. aangename verrassing. <laughs> Oké, okay, nou tot snel, bedankt voor het luisteren en uh, ja, zoals ik al zei, tot snel.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 Ik kan only tell you one thing on the nights you feel out number baby i'll be out there somewhere i see everything you can be i see the beauty that you can see on the nights you feel so alone het ritme van vfm via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer